Rishi Sunak is officieel begonnen aan zijn klus als premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij was net op de koffie bij koning Charles. Zijn voorganger Liz Truss heeft net afscheid genomen met een opvallende speech... vertelt mijn collega Liedeke Morsinkhoff. Liz Truss wilde de Britse economie aanjagen met belastingverlagingen. Ja, de financiële markten raakten daar zo van in paniek. Dat betekende eigenlijk het begin van het einde uh, van Liz Truss. Daarover geen woord, Integendeel, Want juist in haar slotspeech bleef ze erbij dat om de Britse economie aan te jagen... Er... ...eigenlijk zo min mogelijk belastingen gegeven zouden moeten worden. Nou, hoe de nieuwe premier het gaat aanpakken, horen we later. Eerst moet hij een ministersploeg samenstellen. Een heftig ongeluk op de A16 vanochtend bij Moerdijk. Daar waren een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken. Dat busje vloog in brand en de bestuurder is overleden. Wat er precies gebeurd is, weten we nog niet. Het zorgt ook voor een flinke file. Maandagochtend was het voor vaste luisteraars van een lokale Britse radiozender behoorlijk schrikken. De presentator kreeg live in de uitzending een hartaanval en overleed ter plekke. De zender was daardoor een tijdje uit de lucht, waarna er snel plaatjes ingestart werden. De presentator was meer dan 25 jaar te horen op de zender. En inmiddels is de maan weer een stukje opgeschoven. De gedeeltelijke zonsverduistering loopt op zijn eind. Een uurtje geleden was hij op zijn hoogtepunt, zag verslaggever Harold Brouwer bij een sterrenwacht in Gelderland. Nu schuift dus net een je weg voor de zon, en zie je dus ja, echt door dat glaasje heel apart. Zie je gewoon de maan met een soort uh, ja, Pac-Man-hapje uit uh, de zon nemen. Het is echt heel grappig, zo meteen om gewoon uh, overdag ook de maan goed te kunnen zien voor de zon. Dus nou, de volgende gedeeltelijke zonsverduistering moet je nog even wachten. Die is in maart 2025. Het weer, nou, de zon, daar hadden we het net al over. Die komt af en toe tevoorschijn, maar er trekken ook wat buien over. Graadje of 17 vandaag. Morgen is het op de meeste plekken droog. Er is geregeld zon en het is iets zachter, zo'n 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file te melden in Noord-Holland. Die staat op de a 1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Muiden en Knopput Muidenberg. Bijna 10 minuten vertraging en een file van 3 kilometer.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM Lunch. Ja, welkom terug, lieve luisteraars op deze dinsdag 25 oktober, tweede uur alweer. En uh, we gaan tot uh, twee uur wat weer. Gezellige. Uh, tenminste, dat vinden wij, hopen wij, leuke muziek draaien. En uh, we hebben nog wat uh, infootjes tussendoor. En uh, Luci en ik hebben er nog steeds zin in. Dus uh, nog een uurtje uh, zijn we gezellig bij u. En het tweede uurtje gaan we maar beginnen met uh, deze Rick Ashley. each other for so long, your heart's been aching but De lange in-de-mix uitvoering van Rick Ashley. Met zijn grote hit van een aantal jaren geleden. Luz, het, uh, jij hebt wat gevonden om... Uh... Nou, ik zat wat te, te zoeken, maar ik, ben het, uh, ik heb het nog even niet goed kunnen vinden. Oké. Okay. Dus ik, ik kijk nog even verder. Oké. Okay. was dit. Uh, een lekker lawaaiig, maar zo'n lekker nummer. Hè? Yeah. Uh, even kijken, Lucia. Ja, ik uh, vond dat is uh, deze eigenlijk. Want, uh... Het liedje van de Zuid kiep op zieren ja, wat leuk, wat leuk dat, we dat, weer mo dat ik dat weer mag doen. Ja, natuurlijk mag jij dat doen. Ik, ben, ik vind natuurlijk, ik heb vorige week al uh, aandacht besteed aan het uh, barboek, wat is dus een podcast is geworden. En uh, zo af en toe zie ik op Facebook foto's voorbij komen van de goede oude tijd, hè, zoals wij dat al zeggen weer. Onze ouders zeiden het vroeger ook, nu zeg ik het zelf. Oef. Ja hoor. Maar goed... Uh, en daar wordt dan ook een zieke foto van uh, Hamilton Bohennen. Samen met Hans Bank en Roy Dijs. En ik denk van wat leuk en wat voor muziek. Wat, uh, wat uh, schrijft er iemand uh, schrijft er onder het, uh, Hamilton Bohennen. Wat gaaf. Hij heeft toch minstens één knijterklassieker op zijn naam staan. Dus die heb ik even opgezocht. En die wil ik toch wel even graag nou, draaien. Ga is uh, voor jou. Zet maar op. Ik heb hem opgezet. Moet je het doen. Nou, hem is uit. Daar komt hij om. Daar komt hij Dat was vroeger, hè. Dat duurde het altijd wel lang. The message is in the muur. Now you're ready. The man's got the notion to the notion Shimmy, shimmy, co co You're rocking with the dial Come on and do it. Come on and do it. Do, it. do it Come on and do it Come on and do it Come on and do it Come on and do it Come on and do it Come on and do it Well now It looks like the big fun has just begun hey! Bang don't don't bang, boogie bang! Let's rock the house, let's shock the house! Boom boom, shaking room! Let's rock the house, let's shock the house all night, all right! Don't stop, don't stop, don't block the dance! Shake a boom boom, shake a tang, bang, shake a boom boom, bang bang! Rubber tumb tumb, boom, bang that bang to the beat of the drum. dat was uh, een verzoek van ons eigen luus. Ja, en dat ik vond het eigenlijk. Ik kan me best wel voorstellen dat dat wel een hit geweest is. Ja, Natuurlijk. Langkrijker toen, voor toen. Hoe Lang geleden to was dit. Heel lang geleden. Heel lang geleden. Ja, dat... wij waren wel uit de pimpers, dat wel. Ja, dat wel. We dat mochten wel. net meedoen. Oh, Oké. Okay. Als onze ouders niet keken, dan uh, gingen ja, we. En nou zegt luus net van, ja, stel uh, dat onze luisteraars een uh, verzoekje hebben. Ja, uit uh, dat buikboek dat, van... Ja, maar ook gewoon überhaupt. Uh, zeg nee, ja, je wil uber... iets horen voor, voor iemand iets okay. opdragen of een leuk nummer waar je bepaalde herinneringen aan hebt. Ja, is dat aan te vragen? Ach ja, dat is waarvoor is dat niet aan te vragen eigenlijk? Ja, dan zeggen wij alleen... Uh, ja, waar moet ik het uh, naartoe sturen? Stuur het dan gewoon ja, naar uh, het mailadres... j.vandenoefer.zfm.zandvoort.nl Ik den herhaal uh, het, het nee, Maar Ik wil er toch nog even wat over kwijt. Ja, dat mag ik... Ik, nu kwam ik dit toevallig tegen. Maar er is zo'n grote uh, groep mensen... Van die, uh, uit die jaren waar ze het nu hebben over uh, in het uh, barboek. Dat ze zeggen, goh dat is een leuk nummer. Daar heb ik leuke herinneringen aan. Die zou ik graag nog een keer willen horen. Ja, stuur of, op daar ook heb ik zeggen. een leuk ja. verhaal bij. Ja, leuk. Uh, ik zou zeggen... Stuur dan even dat, uh, dat mailtje naar, uh, naar Jan en naar zfm en dan uh, gaan wij draaien. Ja, nogmaals, jpunt van den oever, at, uh, En uh, wij zijn dat alles bereid om, het, uh, om te voldoen aan uw uh, verzoekje. Oké? Okay? Ja. Oké, okay. dankjewel dus. Telefoontereur. Ja, Robert, ik heb een tijdje geleden een hamster gekocht in de dierenwinkel. Een hamster? Een hamster gekocht, voor de aardigheid, maar die valt een beetje tegen. Dus ik ga wel eens bellen met de dierenwinkel wat ik er nou precies mee aan moet. De, de hamster klopt niet. Nou, het is een beetje lastig mee. Ik... En ja, hoe kom ik er eigenlijk vanaf? Hoe kom je er vanaf? Oh nee. Alright. right. <lacht> voor deze dinsdagochtend. Meneer de Dag, mevrouw. Goeiedag. Met de Vries spreekt u. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Ik heb een uh, vraag aan u. Ik heb een tijdje geleden had ik een, uh, een hamster. Ja. En uh, mijn dochtertje die wilde toen een tweede hamster voor de verjaardag hebben. Ja. Toen uh, heeft ze een tweede hamster gekregen. Maar sindsdien... Uh... Ja, is de, is de beer los? Ze doen alles. Ze zitten constant aan elkaar. Ja, Een ja, hamster kan uh, namelijk niet meer z'n tweeën gehouden worden. Dat lijken wel homo's. Dus, ja, ze gaan al een met elkaar vechten. Is dat, is dat vechten wat ze doen? Want ja, ze zitten constant ja. aan elkaar Ze reken uh, snuffelen. Het be, be, begint met spelen, zeg maar, en nee, het wordt gewoon steeds erger. Ik doe s'nachts geen oog dicht. Nee, nee, dat gaat echt tegen elkaar uh, in dan. Van de week was, ja. was er een eentje uit, uit de kooi losgebroken. Ja. Wat had een halve bank opgevreten. Zoé, oh. Ik had van de week had ik ook een keer trekken in een boterham met kaas. Ja. Was die halve kaas aangevreten. Oh. En, en s'nachts doe ik geen oog dicht? Nee, dat kan me iets voorstellen. Maar ik ben zo bang dat ze mij s'nachts pakken dan? Nee, dat hoeft u zich geen. Uh, dat, dat ze zeg maar uh, uit, uit die kooi kruipen? Ja. Het zaagsel door, het tapijt over, zo de slaapkamer in? Ja. Zo in mijn holletje? Ja, ja. <laughs> maar wat, wat, wat zou ik mee moeten doen? Ja, ik zou er gewoon een, een, een kooi erbij nemen en gewoon apart houden. Dan hou ik dan wel die lawaai-toestanden allemaal? Uh, het zou wel misschien iets minder worden dat ze apart zitten, maar helemaal voorkomen ik je het nooit. Ja, want ik moet eerlijk zeggen, ik was er de eerste dagen best blij mee hoor, dat ik, dat ik er eentje had, die eerste. Ja. En mijn dochtertje ook, we gingen samen spelen en knuffelen. Ja. En dan ging ik hem voeren en dan ging hij water drinken en dan ging hij uh, water slurpen en dan kon ik uren naar kijken, vond ik hartstikke leuk. Ja. En dan gooi ik een oude sok, ik of een van mijn vrouw, ik het ook in. Ging je daarmee spelen? Vond je het fantastisch? Ja. Dat kan allemaal wel, hè? Dat kan allemaal wel, ja hoor. Zeker. Maar ik, wil er eigenlijk vanaf. Kan ik hem gewoon loslaten? Ja, is natuurlijk wel zuinig natuurlijk, hè. Hoezo? Ja, zo'n dier overlevert helemaal niet in de natuur. Nou, hij is toch een dikke vacht? Nee, ook niet. Nou, hij maakt lawaai voor tien. Ik denk een beetje met een grote muil. Je moet er zelf maar zien te redden dan. Dat ook niet. Als ik hem dan vanavond loslaat of zo, ik zeg bekijk het maar. Ja, dan haalt hij hem morgen waarschijnlijk niet. Zal ik hem dan door de wc spoelen? Nee. Kunnen ze zwemmen? Nee. Ook niet heel snel leren? Nee, ook niet snel leren. Als ik er eentje naar nou boven de wc hou zo en ik. Oh. Kijk, daar gaat hij. Overleeft hij dit, denkt u? Dat vind ik echt dierenmishandeling. Wat zegt u? Dat vind ik echt dierenmishandeling. Ik heb drie nachten niet kunnen slapen. Ja, nou ja, u heeft het tweede bijgenomen, daar kan ik niks aan doen. Ik heb het tweede gekregen. Ja, dan kan ik ook niks aan doen. Dan had hij gewoon met die mensen moeten afspreken van dat er een tweede bij komt. Ja, maar hoe moet ik dat weten? Dat staat niet op zijn rug geschreven. Ja, dat vind ik echt ja, heel zielig. Ze kunnen toch zwemmen, zei u? Nee, ze kunnen absoluut niet zwemmen. U zegt net hij kan zwemmen. Nee, dat kan hij niet. Nou, dan maakt hij mij uit voor leugenaar. U zegt net hij kan zwemmen. Hij kan niet zwemmen, dat heb ik helemaal niet gezien. En nou heb ik een, een, een, een hamstertje verdronken. Ja, daar kan ik niks aan doen. Ja, omdat u zegt van jij kan zwemmen? Nee, aan? Dat heb ik niet gezegd, meneer? Dat heeft u wel gezegd. Ik heb tegen je gezegd dat u gewoon een nieuw hakje bij moet nemen om daarin te stoppen. Heeft u helemaal niet gezegd? Dat heb ik wel gezegd. Het enige wat u zegt, ik zeg meneer, kan niet weg. Meneer, ik was hartstikke druk in de winkel en ik moet even verder naar andere klas. Mevrouw, u zei tegen mij. Het is. De locomotion, de locomotion. Ja, de locomotie vroeger. Uh, ja, natuurlijk, ja. Dat was het ook de tijd van de, van de twist een beetje, denk ik, of niet? Van de? Van de twist. Ja. ja. Ah, die periode ja, ja. een beetje. Ja, zeker. Uh, officieel uh, origineel op de plaat gezet toen door Little If En uh, deze uitvoering was ook echt uh, leuk om aan te horen. Uh, Luus, heb jij wat uh, te vertellen? Ik heb iets over het weer. Nou, dat is lekker. Ja, nou, dat is zeker lekker. Ja, dan gaan we weer. Want uh, de neerslagkansen zijn de komende tijd klein... Maar niet geheel uitgesloten, want vandaag valt lokaal in de Randstad nog een bui, uh, maar over het algemeen is het droog. De zon schijnt geregeld en het wordt steeds warmer. En uh, vanmiddag was er dus een uh, zonsverduistering, waar vooral wij in het westen... Uh, wel een uh, heel duidelijk beeld van kregen. Ik heb zelfs een foto gekregen van iemand. die uh, de zonsverduistering heeft gefotografeerd. maar die ziet nu alle kleuren van de regenbroog. al had geen speciale bril opgedaan. Dus een beetje dom. Ja, een beetje dom. Maar ja. Er waait een matige aan zee. vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind. maar vanmiddag neemt de wind af, in kracht af. en de temperatuur loopt op naar 16, 17 graden. Uh, ...vanavond en vannacht is het droog met brede opklaringen... ...het koelt af naar een graad van 10... ...en uh, lokaal ontstaat nevel of een mistbank... ...en morgen blijft het droog... ...maar de bewolking heeft wel de overhand... ...in de middag breekt geleidelijk wel weer de zon door... ...en de temperatuur loopt op naar 90 graden... ...dus het is heerlijk weer om lekker naar buiten te gaan morgen. Donderdag en vrijdag worden een tweetal droge dagen... ...met zon en wolken... Er waait een matige zuidenwind en daarmee wordt zeer zachte lucht aangevoerd. En donderdag wordt het maximaal 20 graden. Vrijdag kan het op veel plaatsen in de Randstad zelfs 22 graden worden. Het houdt niet op, Johan. Nee, gaan, gaan we door? Nee, gaan we door. ook in het weekend en begin volgende week blijft het zeer zacht. Met temperaturen in het weekend rond 20 graden. Begin volgende week wordt het ietsje minder warm, maar ook dan wijzen de thermometers nog steeds 16 tot 17 graden aan. Ja. Nee, temperaturen van een graad of 13 cent Eind oktober eigenlijk normaal. En het weerbeeld laat geregeld de zon zien. Maar er zijn ook wolken en lokaal valt er een bui. Tot zover het weerbericht van uh, Rico Weer. Ja, dit belooft natuurlijk wel weer wat voor de uitverkoop van de winterkleding natuurlijk. Hè. Ja, en de strandtrenten kunnen gewoon weer teruggezet worden. Hoor. Ja, ze zijn net weer afbreken, maar ze kunnen beter blijven staan. Ze, ja, ja toch? waarom niet? Dus oké, het denk ik wel mooier. voor het mooie weerbericht. Dus oké. Okay. To fuck something up something I need up. a drink in my cup I need a drink. Hey, I need I'm trying a, a move to fuck something up to fuck I something wanna go missing I need a prescription I wanna go higher Can I sit on top of you? Ja, we gaan weer verder. Oké, okay, gelukkig. Hij lag te slapen. Ik vroeg hem gisteravond. Wat op mij? één woordje veranderen, hij en zij, of zij in hij. En je hebt een andere titel. En je hebt een uh, heel mooi nummer. Ja, dat is uh, Do. do. Ja. En uh, dat is een uh, familie van Ray geloof ik, zei toch, of niet? Wie, van wie? Ray Do, Ray niet? Okay. Oh, okay. okay. Luus, ja, dankjewel. Dat... Oké, okay, Luus, we ja, gaan het Ja, volgende... weet ik waar je het over hebt oh. Nee, je hebt gelijk, over... dus. Ik ben de hele de... ouders niet. Laat staan dan Do, Ray Al is dus deze mix-uitvoering van Simply Red en uh, muziek, ja wij proberen veel muziek uh, te draaien in uh, onze twee uurtjes, maar uh, muziek is ook op andere vlakken nog uh, belangrijk, want uh, op dinsdag 8 november aanstaande vindt er een bijeenkomst plaats in het, uh, het Breinplein, het, is het onderwerp van deze bijeenkomst, muziek en de invloed op je brein. Onder het mom van muziek roept herinneringen en emoties op en ja. muziek. Want muziek is gymnastiek voor je brein en als je de juiste toon vindt is heel het leven muziek. Misschien verwoordt deze uitspraak wel heel veel treffend wat de kracht is van het dagelijks werken, bezig zijn met muziek. Zowel figuurlijk als letterlijk en ook bij de volgende uitspraak voelt iedereen vast waar het over gaat. Als woorden tekortschieten begint de muziek. De muziek is onmisbaar in het contact met mensen met dementie. Het is een buitengewoon krachtig middel om in te zetten, ook thuis. Uh, muziek is een van de laatste dingen in het brein die verdwijnen. En uh, muziek doet een appel op je gevoel. Een appel. Een ja, appel. Ja, ja, geen appel Jan. Het streepje stond verkeerd. Het staat helemaal geen Nee, het staat het helemaal is, geen streepje. Nee, nee, nee, oh nee, het is een appel. Dus het is, uh, het is een appel. Verkeerd gelezen. Nee, jij las het goed, maar het is verkeerd geschreven. Oké. Okay. <laughs>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 Deze bijeenkomst is van 1 tot plusminus 3 uur in ons moederscentrum Zandstroom Thorbergerstaat 13. En het breinplein is een initiatief van Alzheimer Nederland, afdeling Zuid-Kermland. Ik vind het zo leuk, want ik, uh, ik zie uh, ook de Zandstroom wel eens voorbij komen op Facebook. Ja. En wat doen die mensen daar veel? Ze zijn blij met elkaar. Hè? Ze zijn echt, ja. vooral en vooral met muziek. Ja, dat zijn ze. En muziek het, is net wat ze schrijven ook, het brengt herinneringen terug en het brengt emoties met zich ja. mee en het gaat niet weg. Het enige dat blijft er altijd. Dat, uh, in de apostel schrijven ze fout dan. Dat wel, maar, maar goed, goed uh, ik kan niet zo niet daarop letten. Dat bedoel ik maar. Ja toch. Uh, een oudje.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 in de buurt die van me houden komt Toch wou ik dat ik net iets pak, iets pakken simpelweg gelukkig was mm -hmm. Een eigen huis, een plek onder de zon Er is altijd iemand in de buurt die van me houden komt dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was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 in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker Iets vaker simpelweg gelukkig was oh. Een eigen huis, een plek onder de zon En altijd iemand in de buurt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 Een plek onder de zon. Er altijd iemand in de buurt die van houdt in komt. Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Mm. Een eigen huis. Een plek onder de zon. En Toch wou ik dat ik hem net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig van! Oh, een eigen huis, een plek onder de zon en altijd iemand in de buurt die van me houdt. Oh, toch wou ik dat ik hem net iets vaker. Simpelweg Ja, een van de grote stadhits van René uh, Broker. Een eigen huis. Ik denk dat die uh, titel nou, is Nou, uh, die heeft hier gewoon een eigen huis. Ja, oké, okay, maar uh, hij wel. He? Hij wel. En ook onder de zon. <gij> dat bedoel ik maar. Ja, he, ja, ja dus uh, ja. Leuk tuinzetje erbij. Ja, heel. Ja, helemaal voor elkaar heeft hij het. Lekker. Maar moet je, bij een eigen huis hoort energie natuurlijk. Ja. Alle huis hoort energie. En daar heb jij een mededeling over, begrijp ik. Ja, want de energie is natuurlijk... Uh, Dramatisch gestegen en voor veel mensen echt een verschrikking. Uh, en maakt u zich ook zorgen om, uh, om je energierekening en wil je tips om de energie te besparen, of weet je niet of gebruikt uh, of, je, of hoeveel je gebruik maakt van de regelingen waar je, je recht op hebt? Loop dan even binnen bij het Energiecafé op 31 tot en met. 31 oktober tot en met 2 november. Maandag 31 oktober is er in het pluspunt... namelijk een energiecafé. En uh, daar kun je vragen en uh, informatie en tips uh, krijgen... Uh, of, uh, en hoe u gebruik maakt van de regelingen waar u recht op heeft. Uh, dus op maandag 31 oktober pluspunt van 10 tot 1... op dinsdag 1 november in het pluspunt... Van 5 tot 8. En woensdag 2 november. in de blauwe tram. van 1 tot 5. Dus ik zou zeggen. ga erheen als je vragen Heel hebt. Heel belangrijk, of, uh, zeker wel. Ja. Als je dingen niet begrijpt. Of, uh, Weet, weet ik veel, de, ga er gewoon lekker heen en kijk wat, er voor je, voor, wat ze voor je kunnen doen. Hebben sowieso wel, uh, het wordt een warme ontmoeting met warme chocomel, warme koffie... met wat lekkers en een energiepakket. Dus het is echt de moeite waard om er even te krijgen. Maar de verwarmer is dat laag, neem ik al. De verwarming staat niet hoger dan 19. Oké. Okay. Nee, dus dikke jas is ja, mee. We gaan, ja, ja, denk het is ik... het uh, nee. koud. Nee. nee. Dankjewel je uh, voor deze mededeling. En ik hoop dat mensen er wat mee kunnen doen. Ja. Ik denk dat we een beetje het laatste nummer gaan draaien. En dat doen we met een uh, porno To the moment this morning I don't know I wake up and French kiss in the morning While some marching band keeps us own beat Dus gezicht, uh, de schitterende nummer van Bon Jovi en Petters Roses moeten wij wel afscheid nemen. Op deze dinsdag 5, 5 10, oktober. Van de twee uurtjes uh, Luzroom. Die uh, Luz aan de andere kant en ik aan deze kant uh, voor u gebracht hebben. Wij hebben weer met alle plezier gedaan. En uh, wat ons betreft zeg ik. plus. Tot volgende week. Tot volgende week. Ja. En een mooie dag nog. Tot ja, iedereen met elkaar. Lekker. En uh, blijf pas